Met het de gemeente Al van der Rijn stelt de aannemers Maurik en BSB Staalbouw aansprakelijk voor het kraanongeluk bij de Koningin-Julianabrug vorige week. De gemeente wil alle schade op de bedrijven verhalen, zegt burgemeester Spies. De meeste bewoners zijn intussen ondergebracht in tijdelijke woningen. Voor een deel van de getroffenen moet nog een ander huis worden gezocht. Wanneer de opruimwerkzaamheden in Al van der Rijn beginnen en hoe lang ze gaan duren, is nog onduidelijk. De Griekse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar gegroeid met 0,8 procent ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Dat is onverwacht. Analisten dachten dat er sprake zou zijn van een krimp. Het groeicijfer van het eerste kwartaal is ook naar boven bijgesteld en dus zit Griekenland niet opnieuw in een recessie. Wat de groei heeft veroorzaakt is niet duidelijk. Juist in het tweede kwartaal was er veel onzekerheid over de slepende onderhandelingen met de EU. Verwacht wordt dat het derde kwartaal er weer minder goed uitziet. Personeel van een hotel in Turkije heeft tijdens een entertainmentprogramma de terreuraanslag in Tunesië nagespeeld voor zijn gasten. Mannen in gewaden liepen met nepwapens rond bij het zwembad en ook groot iemand een jerrycan met water over een toerist en deed alsof hij hem in brand wilde steken. De gasten schrokken enorm en het hotel heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. In Ermuiden is een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij meerdere keren schennis heeft gepleegd. De man viel de afgelopen tijd zeker vijf vrouwen lastig door masturberend achter hen aan te rennen. Dat leverde hem in de media de bijnaam Rennende Rukker op. Een van de slachtoffers herkende de man vanmiddag in een supermarkt. Ze belde de politie die hem heeft gearresteerd. De man gedroeg zich op dat moment niet onzedelijk. De politie in Ermuiden verhoort de man. Het weer, het is broeierig warm. Later vanmiddag en vanavond trekken de enkele stevige, stevige regen en onweersbuien over het land. Daarbij is kans op zware windstoten. Morgen ook onweersbuien en dan wordt het ongeveer 25 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht Arnhem staat bij Maarsbergen 3 kilometer file door een kapotte auto op de linkerrijstrook. Op de N3 Papendrecht-Dordrecht 2 kilometer bij Papendrecht door een ongeluk.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 Hele Goedemiddag luisteraars, donderdag 13 augustus, 4 uur. Dus tijd voor Muziek Boulevard Live. Met de volgende vaste rubrieken. Om kwart over vier het gedicht van de week. Om half vijf de column van Mandy Schorel. En om kwart voor vier en kwart voor vijf de wonderen wereld van vijf de column van Mandy Schorel. En om kwart voor vier en kwart voor vijf de wonderen wereld van ZFM. Maar natuurlijk ook het weer voor het komend weekend om ongeveer half zes. Ik start zoals altijd met de Beatles. Geschreven door John Lennon en Paul McCartney... Let It Be In 1970 uitgebracht op single En verscheen in dezelfde jaar Op de laatste album van de Beatles Let It Be Deze single was een nummer 1 hit In onder andere Nederland en de Verenigde Staten Het nummer is ook te horen In de film Let It Be Gevolgd door Henk Westbroek Zelfs je naam is mooi Mijn naam is Hans Wassenaar Heel veel luisterplezier En de spreuk van de dag Een blik, een woord, een stille wenk Elkaar zo kennen is een waar geschenk. Ik Westbrook Westbroek met zelfs je naam en mooi. is wil ik vervolgen met Van Morrison met Brown Eye Girl. 1967.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 Okay Uit ego-blosjes van Mandy Schorel. Zo gewoon. Tijdens de avondwandeling, ineens die hand op mijn schouder. mij iets naar voren begeleidend, omdat een vrachtwagen de stoep verspert. Zo vanzelf. Zo charmant. Zo gewoon. Zo'n hand. Honey, I'm feeling free. Take a chance, take a chance on me. Take a chance if you need me, let me know gonna be around. If you got your place to go, can you down? If you're all alone Zandvoorts Open Kampioenschap Makreelroken. Op zaterdag 15 augustus zal voor de tweede keer het open kampioenschap Makreelroken plaatsvinden. Tussen 20 en 25 rokers zullen met een rookton of rookoven op het Raadhuisplein strijden om de eer. Om half elf wordt de deelnemers ingeschreven en de plaatsen toegewezen. Na de opbouw zal er rond half 12 aangevangen worden met roken. Het roken van makreel duurt ongeveer 2,5 uur. Vooropgesteld dat het vuur goed brandt en de temperatuur juist is. De jury zal om drie uur twee makrelen innemen ter keuring. Hierbij wordt gelet op vet en uiterlijk en smaak. Om kwart voor vier wordt de winnaar bekendgemaakt en volgt een openbare verkoop van makrelen voor een Zandvoorts goed doel. Komt dat zien, komt dat proeven? Meer informatie? Raadhuisplein. Het e-mailadres is benzoneveldnl Punt NL. Ever so that is too much. I'm asking, sorrow makes my heart aching. But you promised to keep Waiting Must have been my lucky day, make up my mind to go away, to take on a holiday in Greece, a ticket to Katara. I'm missing my lucky charms, I'm holding you in my arms, you're giving me paradise, you're giving me paradise. GENDER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 Kolom van de week. de week van Krankzinnige hobby Vorige week schreef ik over trofeejagen Een onderwerp dat niet in zijn geheel is aan te snijden In een kolom van 300 woorden Het heeft vele ingangen en vele uitleggen Maar dat het al langere tijd onder de noemer big business valt Verontrust mij Helaas hebben mijn man en ik het zelf ervaren in Zimbabwe toen we in een lodgecomplex een mooie kamer aantroffen met een klein reisbureautje en wij bij het binnenstappen op zoek naar mogelijke excursies schrikbarend geconfronteerd werden met werkelijke magazines over het jagen op wilde dieren alleen. We stonden erbij en keken er heel kort naar. Een rustige vrouwenstem bracht ons terug naar de werkelijkheid en vroeg ons waarmee ze ons kon helpen. We hebben vriendelijk bedankt en zijn rechtsomkeer de kamer weer uitgelopen. Het is een lastig verhaal. Tuurlijk, ook wij eten vlees, waar dieren voor gedood worden. Maar dat is een compleet ander verhaal. Dat heeft niets met macht, lust of bewuste een-op-een -een doding te maken. Aan de andere kant hoop ik dat er nog veel geschoten zal blijven worden in de toekomst. Plaatjes dan alleen wel te verstaan, om het beeld van de bedreigde diersoorten nog enigszins te bewaren. Want het gaat in een te rap tempo... dat de dieren van ons netvlies verdwijnen... als er niet nog meer tegenageerd gaat worden. Deze dieren zouden veel meer kunnen opleveren... aan verwondering en adoratie bijvoorbeeld. Als er niet alleen maar naar het geld gekeken wordt. Foto's van momenten die ontroeren, verbazen, die raken. Mocht je willen zien hoe wilde dieren er... nu nog in het dagelijks bestaan uitzien... kom dan naar mijn foto-expositie... Afrikaans Botswana en Namibië. Welke nog tot 16 september is te zien in de Heemstede bibliotheek. Julianaplein 1. Gedurende de openingstijden. En zie wat verschoonheid er verloren gaat door hoe je het ook wendt of keert, onzinnige slacht. Mendy Schorel. Oh, we moweth? Are we moweth? Are we moweth? Are we moweth? Are we Oh, the world, I ZFM Vanuit goed burgerschap probeert de Lions Club Zandvoort de samenleving te verbeteren. Zo schenkt afdeling Zandvoort 6.644 euro aan het jeugdfonds Zandvoort. Zodat kinderen van minder financiële draagkrachtige ouders kunnen sporten. Een fors bedrag. Mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van diverse standpaviljoens... voor de 2014 editie van Culture at the Beach. Met een benefietdiner met cultureel vermaak behelst. Burgemeester Niek Meijer, zelf lid van de 50-jarige Zand voor de afdeling, overhandigde de cheque aan Marsa Polak van de onafhankelijke stichting Lions Helpen Kinderen die het geld verdeelt. In totaal halen de Lions zo 25.000 euro op voor deze stichting, met onder meer een bridgewedstrijd, golfevenement en wijnproeverij. Andere begunstigen dit jaar zijn onder andere Tesselhuis, Free at Curl en Droomdag voor Weeskinderen. Maar waar komt die filantropische gedachte eigenlijk vandaan? In Amerika bestaan dienstgerichte clubs al meer dan 1900 jaar. Zakenlieden betuigden hun goede wil met tal van initiatieven om een ander te helpen vanuit vriendschap, zonder politieke, godsdienstelijke of beroepsmatige binding op vrijwillige basis. Het idee waaide spoedig uit over de hele wereld. Nadat de Hanemse afdeling te groot werd, richtte zij in 1965 een Zandvoortse tak op. Dat was een memorabel moment in Hotel Bouwens. Lions Club Zandvoort groeit nog steeds en telt thans 39 personen. Wereldwijd is de groep 1,3 miljoen ledenrijk. Een belangrijk credo is dat er niets aan de strijkslog blijft hangen. De winkel in tweedehands Goederen tweede aan de havenstraat, havenstraat 49 in Heemstede. Heemstede. Luid de, in de in noodklok. In Mijn bestaan is ondergegaan de dag dat je weg bent gegaan. Tweedehands goederen aan de havenstraat 49 in Heemstede luidt de noodknof. Dok. Vrijwilligers van de kringloopwinkel Dorkas zitten in zak en as. Na een intensieve zoektocht is er nog steeds geen ander onderkomen gevonden. De kringloopwinkel moet eind van het jaar uit het huidige pand verdaten, omdat deze gesloopt gaat worden ten gunste van het nieuwbouwproject Havendreef. Sinds de oprichting, bijna drie jaar geleden, is de kringloopwinkel een succes. Of schoon de winkel slechts op donderdag, vrijdag en zaterdag open is... weten veel mensen de weg te vinden naar het adres van de voormalige Suzuki-dealer. De volledige omzet wordt gebruikt voor het goede doel. Onder andere voor de aanleg van waterputten in Tanzania. Alle 80 medewerkers werken vrijwillig in de winkel. Hierdoor kan een enorm bedrag worden overgemaakt voor de hulp aan de allerarmste. Via hulporganisatie Dorcas heeft de winkel inmiddels vele duizenden mensen in Afrika kunnen helpen aan schoon drinkwater, al dus de stichting. In de winkel worden de meeste uiteenlopende dingen aangeboden. Het nieuwe pand heeft minimaal 1000 vierkante meter nodig voor een betaalbare prijs.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 Keep on causing me such sorrow Why am I so doubtful Whenever you are out of sight Suspicion torments in my heart Suspicion keeps us apart. So Suspicion, why torture me? No, if you love me, I beg Gfm. Wanneer werd voor het eerst een oven gebruikt? Graaf een gat, doe er hete kolen in en stenen om de hitte vast te houden en voeg dan het vlees toe. Bedek het met een laag aarde en de steentijd over doet het werk. Zo bereiden jagers ruim 30.000 jaar geleden vlees. Archeologen hebben in het zuiden van Tsjechië sporen gevonden van zo'n oven... met de botten van de opgegeten mammoetresten erbij... Op enkele ovens met stenen wanden was het nog lang wachten. Zo'n 8000 jaar geleden verschenen in de Midden-Oosten pottenbakovens. En niet veel later de eerste broodbakovens. Dit had te maken met de uitvinding van de landbouw. Die granen opleverde waarmee boeren brood konden maken. Pas in de middeleeuwen ontstond het beroep van bakker. Ben jij sportief, milieubewust en single? Zoek je een man of vrouw met dezelfde passie? Kom helpen tijdens etappe 15 van de Boscalis Beach Cleanup Tour van Zandvoort naar de Muiden. Samen met e-matching organiseert Stichting de Noordzee de vrijgezellende etappe op 15 augustus. Ook niet vrijgezellen zijn welkom bij deze etappe. Maar houd er rekening mee dat je misschien wat vaker wordt aangesproken dan normaal. Kijk op de website voor meer informatie en voor het inschrijfformulier. Meer informatie, Strand Talessa. De website is www.beachcleanuptour.nl En de aanvang is 10 uur morgens. Est né dans un canon. Oh. Sur sa brassière y avait déjà des galons. Un homme de guerre, c'est pas la moitié d'un con. Oh. Un petit coup de marseillaise, oh non. Un petit coup de la Madelon, sûrement pas. Vive l'amour à la française et vive la France et la Corrèze Ouh. Tout vide chansons Moi mon gars, je veux pas changer l'histoire. Je veux rien changer du tout. Je ne laisserai rien de rien dans les mémoires Mais je m'en fous Regga-di, regga-di, regga-di, regga-di Regga-di, regga-di, regga Oui, je m'en fous Il épousa un jour de gloire Faux, ce qu'il faut Une demoiselle nommée Victoire Faux, c'est trop Elle était fille de légionnaire, D'ailleurs, elle sentait bon yeah.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 Mais je m'en fous. Regain again and again and again and again. Regain again and again je m'en fous. Voici la fin de mon histoire. Fausse fum. Bien sûr, c'est difficile à croire. Trop trop. Un jour au cœur de la mitraille, un boulet de canon. Fit une entaille plus large que ses galons.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 Van 15 tot en met 21 augustus vindt de vierde editie van het Europese kampioenschap zandsculpturen plaats. Het centrale thema is Van Gogh en tijdgenoten in het kader van het 125-jarigste sterfjaar van Vincent van Gogh. Er zullen bijzondere kunstwerken verschijnen gebaseerd op Vincent van Gogh. Op verschillende plaatsen in het dorp en aan de boulevard vervaardigen zeven geselecteerde zandkunstenaars uit Europa elk een eigen zandsculptuur van circa 4 x 4 bij 4 meter. Na 15 tot en met 21 augustus tussen 9 en 5 kan iedereen komen kijken hoe de kunstenaars aan het werk zijn en hoe zij het thema invullen. Naast de wedstrijdsculpturen sculpturen zijn verschillende kleine sculpturen te bewonderen bij de VVV Zandvoort, Holland Casino, Sheila's Brunch Borrel, Kaashuis Tromp en in het Zandvoortse Bibliotheek. Op 21 augustus om kwart over vijf zal op het Badhuisplein, bij Slagweer in het raadhuis, een jury de prijswinnaar bekendmaken. De sculpturen zullen daarna nog te bezichtigen zijn tot en met november. Het Europese kampioenschap zandsculpturen is onderdeel van de zandsculptuurroute wat in Nieuw-Vennep en Vijfhuizen zijn al sinds begin juni één grote zandsculptuur en vijf kleine sculpturen te bewonderen. In 2016 zal de route verder uitgebreid worden naar andere gemeentes. Meer informatie over deze sculpturen in Nieuw-Vennep, Vijfhuizen en de Europese Kampioenschap in Zandvoort zee is te vinden in de speciale website www.zandsculpturenroute.nl. Meer informatie is te verkrijgen bij de VVV Zandvoort. Het Europees Kampioenschap Zandsculpturen is mogelijk gemaakt door Holland Casino en de gemeente Zandvoort.